Dit is Martijn Herhuis met het NWS-journaal. Ik wist al aan het begin van de minutenlange duikvlucht dat het misging. Ze begonnen acht minuten voor de crash al te schreeuwen, zegt de Duitse krant Beeld, die transcripties van de cockpitgesprekken in handen heeft. Eerder zei de Franse justitie dat de passagiers het pas vlak voor de inslag door hadden. Volgens de krant heeft de buitengesloten gezagvoerder van de neergestorte Airbus kort voor de crash tegen de co-piloot geschreeuwd: Maak die verdomde deur open. De gezagvoerder had na vertrek uit Barcelona verteld dat hij geen tijd had om op de luchthaven naar de wc te gaan. Daarop zou de kooppiloten hebben geantwoord dat de gezagvoerder best even kon gaan, dan nam hij het wel even over. Na het toiletbezoek bleef de cockpit voor de gezagvoerder gesloten. Vervoerders van levensgevaarlijke stoffen melden ernstige incidenten niet altijd, terwijl ze het volgens de wet wel moeten doen. Blijkt de documenten die nu.nl via de wet openbaarheid bestuur heeft opgevraagd bij de inspectie leefomgeving en transport. Uit de memo van de inspectie blijkt dat incidenten soms worden verzwegen om een boete te ontlopen. Vorig jaar werden bij de inspectie 21 incidenten gemeld. Er komt een Arabische strijdmacht die wordt ingezet als de veiligheid in de regio in gevaar komt. Hebben de leden van de Arabische Liga besloten op een bijeenkomst in Egypte. De Egyptische president Sisi had gisteren aangedrongen op zo'n Arabische interventiemacht vanwege de conflicten in Libië en Jemen. Het weer bevolkt en vanuit het westen veel regen. De west- tot zuidwestenwind neemt aan zee toe, tot hard, tot langs de westkust, stormachtig. Later droger, maar in het westen en zuiden zijn tijdens buien wel zware windstoten mogelijk, tot 100 km per uur. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live, live. GFM. Met. met nu Zandvoort op zondag. Yeah. Uh -huh. Schief op Zandvoort gingen we terug naar 1987, alweer heel veel jaren geleden. Deze single van Starship en Nath is het stap Het is 7 over twee en regenachtig en stormachtig zandvoort. En wij zijn er weer in de studio aan de Tolweg. Tina, naar gisteren op locatie te hebben gestaan. Ja, we hebben gisteren drie uurtjes lekker in de kou gestaan. Hè? Ja, en nou hadden we het ook koud. En nou was het ook koud. Maar he? gelukkig waren we de verwarming vergeten aan te zetten. <laughs> dus nu wordt het wel weer warm. Niet behagelijk, maar ik, mis ook, ik altijd als wij in de studio zitten, dan is het zonnetje, het zonnetje. Maar is het nou het zonnetje. even niet. Nu even niet. Vandaar, even niet. Nu even niet. voort op zondag. Drie uur lang bij je. Goedemiddag. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Rob. Ja, en of het weer zo guur blijft, dat horen we allemaal rond de klok van half drie. Want dan is het tijd voor het weerbericht. Uiteraard rond de klok van half vier weer de uitgebreide evenementenagenda. En we hebben natuurlijk dit weekend een geweldig sportief weekend. En volgend weekend hebben we natuurlijk weer de paasraces op het circuitpark Zandvoort. Er is dus weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. En deze evenementen verdienen uw aandacht. En dat allemaal rond de klok van half vier. We hebben het dier van de week en die luistert naar de naam Sophie. Dat moet jou natuurlijk inspireren tot het... Van Ik, heb idee, idee, hoor. Hoor. Ja. Ik heb al een idee hoor. Ik heb al een idee. Dat allemaal om half vijf het dier van de week genaamd Sofie. En het gedicht van de week, het is weer een tranentrekker eh, liefhebbers. Rond de klok van kwart voor vijf. De titel is deze week Ik mis je. Nou met dit weer en dan ook nog zo'n gedicht. Nou, triester kan het eigenlijk niet. Dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We blikken natuurlijk ook, ook even terug op de evenementen van gisteren en de evenementen van vandaag. Dus uh, genoeg redenen om de komende drie uur af te stemmen... op uw lokale zender ZFM Live vanaf de Tolweg 10a. En uh, aan alle renners, heel veel sterkte hè, vandaag. Oh, wat een weer heen. Ik zag ze lopen, Albert Jan. Dikke regenkleding aan en dergelijke. Maar ze gingen gewoon door. Helemaal goed. Een uh, applausje waard.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 Buiten huilt de wind om het huis.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 Dat was trouwens de allereerste grote hit voor Gerard Cox. Waarmee hij de top 40 binnenkwam, Albert Jan. Dat is een poosje geleden. Alone again naturally. Hè? Dat is het origineel van Gilbert O'Sullivan. Dan weet je dat ook weer. Zo ik meer info bij Zandvoort op zondag. vraag, wordt er trouwens niet gevoetbald, want gisteren hadden we een geweldige goede wedstrijd. Hè? Dus ja, Komt er straks de, nog even op De, de, de Eredivisie even platgelegd, Albert-Jan. <laughs> dus volgende week gewoon weer Eredivisie voetbal. Maar dit weekend even voetbalvrij wat betreft die divisie. En hier is de Silver Roosevelt en Cutly Toy. Was de CEO van de Cutley toy. Ja, gisteren de 30 van uh, Zandvoort en vandaag natuurlijk uh, de Run. En uh, als ik het goed begrijp, uh, loopt uh, onze eigen Willem Bruist ook mee. Ja, nee, dat klopt. Ja, uh, ja, ja, ja, ja. Maar ja. Misschien dat hij de CFM heeft opstaan. Ja, die, die heeft hij nu opstaan. Dan kan hij straks even, even inbellen voor een live verslag. Hé, hey, goed, goed idee. Uh, Willem? Willem, bellen. <laughs> bellen, we horen je straks. Uh, Oké, okay, de 30 van Zandvoort, we stonden gisteren op locatie.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 en de ruïne van Brederode. De wandelaars die meededen aan de nieuwe afstand van 18 kilometer... passeerden het prachtige Vogelmeer en het Wiesenten gebied kraansvlak. De toegevoegde route viel bijzonder in de smaak. In het centrum van Zandvoort werden beide afstanden met, met open armen ontvangen... door de gemeente Zandvoort en de vele vrijwilligers van de organisator Le Champion. Om 8 uur van gistermorgen klonk het officiële startschot van de 30 kilometer... die werd gegeven door wethouder Gert-Jan Bluis... Een uur later vertrokken de eerste wandelaars aan de 18 kilometer. Beide afstanden begonnen hun tocht met een strandwandeling. De 18 kilometer verlieten strand bij Parnassia om vervolgens kennis te maken met het Nationaal Park zuid Kennemerland met onder andere het Vogelmeer. De 30 kilometer liep door tot de IJmuiden en ook zij vervolgden hun wandeling door Nationaal Park zuid Kennemerland. Daarna werd een aantal fascinerende bezienswaardigheden gepasseerd zoals het geliefde landgoed Kruid- en Duinberg en landgoed Duinlust. Bij restaurant Loetje in Overveen konden de deelnemers even opwarmen... wat ook er velen gedaan hebben. Naast de goede verzorging van de organisatie... sloofden de betrokken ondernemers zich uit... om de deelnemers te voorzien van de verschillende heerlijkheden. Het slotstuk van de 30 kilometer parcours liep via het uitdagende kopje van Bloemendaal, Overveen... en het bekende Visserspad, waar ook de 18 kilometer weer aansloot. De bijna 6000 deelnemers arriveerden rond het middaguur in de haltestraat. Daar ontvingen zij een medaille en een roos... aangeboden door de gemeente Zandvoort. In het kader van sportfeest Apenstaatje Zandvoort was er diverse live muziek te horen rondom de finish. Diverse restaurants en strandpaviljoers boden daarnaast het zin in Zandvoort menu aan. En daar maakten veel deelnemers gebruik van. Als extra service zette de gemeente een treintje in die de deelnemers weer terugbracht naar het station of hun parkeerplaats. Le Champion spreekt van een succesvol lustrum zowel voor de deelnemers als de organisatie. En tot slot, aan de 30 van Zandvoort was ook deze editie weer een goed doel verbonden, namelijk de Anthony van Leeuwenhoek Foundation. Gelijktijdig met de inschrijving konden de deelnemers een vrijwillige bijdrage doen en dankzij alle gulle donaties is er een bedrag van ruim 8000 euro opgehaald. Een therapie op maat voor iedere individuele kankerpatiënt. Dat is de ambitie van het Anthony van Leeuwenhoek waar al een eeuw lang kankerbehandelingen en onderzoek onder één dak samenkomen. Zo kunnen onderzoeksresultaten snel worden toegepast in de kliniek. Voor de volgende stappen op weg naar een therapie op maat is veel geld nodig. En kan dit geld goed voor gebruikt worden? Dat wat betreft de dertig van Zandvoort van gisteren. Ja, en we hebben vandaag de circuitrun en de omloop van Zandvoort. Ja, en nu ik er toch over heb even. Vandaag, zoals gezegd, staat de omloop van Zandvoort en de circuitrun op het programma. Een hele uitdaging voor de duizenden deelnemers... gezien de harde wind en de verwachte grote hoeveelheid neerslag. De spinningactiviteit, daar gaat het even om naast Café Neuf... gaat om die reden helaas niet door. Organisator van de spinningdemonstratie Marcel van Rey deelt het volgende mee op zijn Facebookpagina. Lieve spinners, helaas heb ik een teleurstellende mededeling. Aan de hand van de weersvoorspellingen... gaat het spinnen vanmiddag bij NUF niet door. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het vier uur lang regenen. Ik weet dat jullie allemaal bikkels zijn en ervoor waren gegaan... maar ik moet ook rekening houden met het materiaal. Sorry, maar het kan helaas niet anders. Een logische beslissing uiteraard. Maar laat u als toeschouwer niet afschrikken. De hardlopers hebben juist vandaag uw massale steun heel hard nodig. En zo is het maar net, want gisteren ging het al te keren... en vandaag is het helemaal niks, hè? met het weer. Buh, gewoon eh, vies. En wij zitten lekker binnen in de studio aan de Tolweg. Tina, nogmaals een hele middag Hier is Shepard en Geronimo. It? Gap, I When I lost it, yeah, you held my hand. But I As I dove into the water So say Daar is ze aan. Wat blijft dit lekkere muziek, hè? Je hoort de Chris Jones en Slave to the Rhythm. Ja, voor een hit van dit moment dat was Shepherds. Mm -hmm. En, eh. Uh, ja, hoe heet hij ook weer? Oh, je Johnnybound. Dat was hem. Een... Nou, zo dadelijk gaan we kijken naar het CFM uh, weerbericht. Alleen uh, is, de, is er een, uh, vanmorgen een uh, ongeval uh, geweest op de Grote Krocht. Man in scootmobiel onderuit op Kleine Krocht. De Kleine Krocht, oké. Okay. Een man is vanmorgen aan het eind van de ochtend ten val gekomen... met zijn scootmobiel op de Kleine Krocht in Zandvoort. Hulpverleners van het Rode Kruis, die in het, die in het dorp aanwezig waren... vanwege de Runners World Zandvoort-Circuitron... konden de man al snel eerst de hulp verlenen. De man is naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Oké, okay, we wachten het af... Zo dadelijk dus het uh, CFM weerbericht voor de komende dagen. Blijft het zo of gaan we uiteindelijk toch weer verbeteringen in het weer krijgen? Maar is deze van YouTube. meedoen met deze single van YouTube, The Ordinary Love. 25 jaar, ZFN, Westkust, weerbericht. Het is twee uh, over 3 geworden bij op Zondag, we gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Wordt het wat, uh, Albert-Jan? Het wordt niks. Het wordt helemaal niks. Het wordt helemaal niks. Ja. Het zal u niet zijn ontgaan, luisteraars, dat het vandaag een klitsnatte dag is. De bewolking overheerst en er valt al geruime tijd regen. Vooral vanmiddag regent het flink door. De wind waait uit het zuidwesten en neemt toe naar vrij krachtig in de polder en naar hard tot stormachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar een graad of 10. Vanavond en de komende nacht valt er af en toe wat regen, maar er zijn ook droge momenten met opklaringen. De naar noordwest gedraaide wind waait vrij krachtig tot hard en de temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen blijft het weliswaar droog en schijnt geregeld de zon. De west- tot noordwesten wind waait vrij krachtig over land... en krachtig tot hard aan zee. Windkracht 5 tot 7. En de temperatuur stijgt naar ongeveer een graad of 10. Dan gaan we naar dinsdag, woensdag en ook donderdag... is en blijft het wisselvallig lenteweer. De zon laat zich af en toe zien, maar elke dag komt het ook tot regen. De wind waait uit het westen tot noordwesten... en is vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee. En de temperatuur is magertjes voor de tijd van het jaar... en stijgt naar waren tussen de 8 en 11 graden. Normaal is het eind maart, begin april, meestal een graad of 13. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.meteopagina.nl Hij is binnenkort weer terug, hè, Lex van der Hoorn. Ja, ik verheug me er wel weer op. Ja, ik ook. Dus... En, en wedden dat het dan mooi weer wordt. Waarschijnlijk wel. Ja, als Lex terug is, uh, is het meestal mooi weer. En, uh, of kijk anders even op www.ricoweer.nl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 Vooral. Mm -hmm.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 Report. En wat hebben we vanmorgen een mooie Formule 1 race kunnen zien, Albert Jan? Oh, hij was geweldig. Ja, hè? ik had geen moeite met de zomertijd hoor. Ik was gewoon op tijd voor de tv. Kijk, voor de, voor de, voor de uh, raceliefhebbers was dit natuurlijk een geweldige dag. En het hoogtepunt, sportieve hoogtepunt van dit weekend, wat er ook gaat gebeuren verder nog. Maar uh, Max Verstappen, daar hebben we natuurlijk over, die schrijft geschiedenis. Formule 1-rijder Max Verstappen gaat met een unieke prestatie de geschiedenisboeken in. De pas 17-jarige Nederlander van Toro Rosso eindigde tijdens de grote prijs van Maleisië als zevende... en werd daardoor de jongste coureur uit de geschiedenis die punten scoorde tijdens een Formule 1-race. Na een voorzichtige start zakte Verstappen door een paar ronden, na een paar ronden terug naar plek 12. Maar door dat gegeven liet de Limburger zich geen moment uit het veld slaan. Na 18 ronden lag hij zelfs weer gewoon op zijn beginpositie P6. Na 20 ronden ging Verstappen voor de tweede keer de pitstraat in de Nederlander. Viel iets terug, maar was Daniel Ricciardo en Nico Hulkenberg snel weer voorbij nadat hij terugkeerde op de baan. Vooral de inhaalmanoeuvre waarmee Verstappen de Australiër Ricciardo achter zich liet maakte diepe, diepe indruk. In het vervolg hield de Limburger prima stand. Na 42 ronden ging verstappen op voor zijn derde stop. Het ging nog bijna mis bij het betreden van, be, betreden van de pitsstraat, maar hij hield zijn bolide onder controle. Verstappen bleek, uh, bleef teamgenoot Carlos Sainz achtste plek voor en reed met zijn bolide naar de zevende plek. Die eindclassering leverde de zoon van Jos Verstappen zes punten op voor het WK. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel pakte de zegen op het circuit van, S van Sepang. De Duitser van Ferrari bleef regerend wereldka were wereldkampioen Lewis Hamilton voor. En vierde voor de vierde keer in Kuala Lumpur. Moet je nagaan dat vorig jaar Ferrari geen één race gewonnen Helemaal heeft. Helemaal niks hè? He? Dus, dus het is niet alleen de auto, maar het is ook de coureur die erin plaatsneemt. Nou, wat kunnen we dan zien? Inderdaad, Verstappen eindigt op een zevende plek. En Carlos Sainz, zijn teamgenoot, op een achtste. Dus dat zijn weer tien punten voor het WK stand van de coureurs. En weet je wat dat mooie is? Renault, als we daar naar kijken, ja. was Verstappen auto nummer 1. Klopt. En uh, in de stand van de WK staat Max Verstappen uh, naar zijn schitterende uh, verrichtingen in Sepang op de tiende plek. En uh, uh, gevraagd naar de reactie van uh, vader uh, Verstappen. Jos Verstappen reageerde uitermate tevreden op de unieke zevende plek van zo'n Max tijdens de grote prijs van Maleisië. Heel goed gedaan, mooie acties en een heel sterk optreden... was de eerste reactie van de oud-Formule 1-coureur. Max had in het begin wat moeite met remmen. Hij had niet de goede grip. Na de pitstop ging hij als een speer. Ik kan me beter, uh, geen, geen beter weekend wensen, vervolgde Jos van Stappen tegenover Sport 1. De coureur van Toro Rosso viel na de start, zoals gezegd, uh, terug van plek 6 naar plek 12. Maar hij bleef rustig. De wedstrijd wordt niet in de eerste ritbocht beslist. Qua acceleratie komt de auto van Max wat tekort ten opzichte van de rest. Het is vooral knap dat hij die twee jongens van Red Bull, die met dezelfde motor rijden achter zich wist te houden.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 ZFM, al 25 jaar live in Zandvoort. En hier is Paul en Watts en changes. De voetjes van de vloer op de zondagmiddag bij CFM. Je hoorde de single van Paul Watch, dat was Changes. Jawel, het is inmiddels uh, kwart voor drie geworden. Mocht je CFM uh, willen luisteren, we zijn alleen, uh, niet alleen te ontvangen op 106.9... maar download ook bijvoorbeeld even de CFM-app, Albert-Jan. Nou, wie heeft hem niet dan? Wie heeft hem niet? Dan kan je live uh, luisteren naar onze uitzending... en krijg je ook de laatste nieuwsberichten uit Zandvoort binnen op je telefoon of tablet... Hij is gratis beschikbaar in de Play Store en in de App Store. Kijk gewoon even op CFM en dat vind je hem vanzelf. Wij gaan weer een lekkere plaat rijden van alweer heel veel jaren geleden. Hier is Earth Winter Fire, en die geweldige single fantasy. ...houden je bij Salford op zondag altijd op de hoogte van de voetbalwedstrijden uit de eredivisie. Maar dit weekend wordt daar niet in gevoetbald. En dat heeft alles te maken met de kwalificatiewedstrijd van gisteravond tegen Turkije. In een zinderende arena. Arena, ja. En, uh, maar nogmaals, het was wel gezellig daar. Oh, dat wel. Maar Huntelaar voorkomt unicum. De late treffer van Klaas-Jan Huntelaar tegen Turkije... voorkwam een unieke nederlaag voor de Nederlands elftal. Sinds Oranje 18 jaar geleden begon met kwalificatiewedstrijden... afwerken in de Amsterdam Arena... werd er namelijk nooit verloren in het stadion van Ajax... Tegen de Turken leek het deze keer wel mis te gaan. Maar in de blessuretijd veranderde Huntelaar een schot van Wesley Sneijder van richting. De ingreep maakte goalie Volkan Babakan. Vos trekt kansloos 1 tegen 1. Oranje staat derde in de groep en het wordt voor de ploeg van boscoach Guus Hiddink... nog een helske om of Tsjechië of IJsland te achterhalen in een EK-kwalificatie. En wat was de reactie van Hiddink na afloop? Oranje geen Europese topclub. Of top 10 moet ik zeggen. We moeten niet denken dat we bij de Europese top horen... al dus Bonsko's Guus Hidding van Oranje... naar het teleurstellende gelijkspel tegen Turkije. We blazen te hoog van de toren als we zeggen... dat Nederland in Europa moet domineren... stelde Hidding na het duel met de nummer 56 van de wereld. Oranje staat momenteel vijfde en werd af... gelopen zomer nog derde op het WK in Brazilië. Maar ik heb het vaker gezegd en laten schrijven. De derde plaats was een fantastisch resultaat. Maar we moeten daar af en toe wel doorheen kijken en de realiteit in de ogen zien. Al dus Guus Hiddink. En maken we nog kans op, uh, op het EK of? Ja, dat wel. Bedoel, dat wel. We staan nu derde met, uh, met uh, na vijf wedstrijden uh, gespeeld met zeven punten. En achter IJsland op de tweede plaats met 12 punten. En Tsjechië heeft gelijk gespeeld. Die staat nog op 13 punten. Dus er is nog van alles mogelijk in de wereld. Ja, ploen. maar nog een hele hoop werk te doen. En een, een dus. hoop rekenwerk. Ja, <laughs> waarschijnlijk wel. Hier is Eddie Golding. You're the, You're the night. You're the color of my blood. You're the cure. You're the pain. You're the only thing I want to touch. Never knew that. ja. Uit die populaire film is dit afkomstig. 50 Shades of Grey, hoor, de Eddie Golding. And Love me like you do. Ja, gisteren stonden we op locatie bij de 30 van Sanford. En vandaag dus niet bij de circuitrun. maar ook wel blij om zijn hoor. We krijgen allemaal allerlei berichtjes binnen van het, de, wandel, de lopers door de van Spijk lopen. En geweldige sfeer is, ondanks het slechte weer. Ja, echt een compliment voor de hardlopers van vandaag. En heel veel sterkte natuurlijk, mocht je op dit moment naar CFM Zalvoort aan het luisteren zijn. Nou, we gaan op naar het nieuws en weer van drie uur doen we met een uh, dance classic uit de jaren tachtig. Hier is de dame Fall Young en Seduction.